Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie in Frankrijk begint een onderzoek naar de online agressie... tegen een Algerijnse bokster tijdens de Spelen. Imen Gelief werd het mikpunt van haat door berichten op sociale media... waarin stond dat zij geen vrouw zou zijn. Mensen als Elon Musk en J.K. Rowling deelden dat soort dingen... Onze correspondent Samira Jadir vertelde eerder al dat heel Algerije achter haar stond. Algerijen zien het verhaal van iemand, van iemand ook als een soort van Maghrebijns, of, oftewel Noord-Afrikaans, sprookje. Um, iedereen zou tegen haar zijn omdat ze Algerijns is, maar ze vecht terug en geeft niet op. Maar niet alleen in de Algerije wordt ze nu op handen gedragen. Ja, in de hele regio krijgt ze veel steun, met name van de vrouwen... Imen Galief won ondanks de ophef goud op de spelen. Het Openbaar Ministerie laat het lichaam van de loodgieter uit Vlaardingen onderzoeken. Ze willen zeker weten dat hij niet door een misdrijf is omgekomen. De loodgieter werd bedreigd. Er waren aanslagen op zijn auto's en huizen. Volgens zijn advocaat overleed hij aan hartproblemen. Kamers vol poep, afval en andere troep. Zo, stof, zo trof een stel uit Kaatsheuvel hun verhuurde woning aan... De huurder was al lang vertrokken, maar liet een enorme ravage achter. zo Asociaal. Die lucht, jongen. Boven. Vies. rollen. Ja, behoorlijk smerig. Als verhuurder kan je maar weinig doen als een huurder er een zooitje van maakt, zegt de branchevereniging. Want op het moment dat je een uh, huurovereenkomst hebt afgesloten en de sleutels hebt afgestaan... Uh, mag je niet meer uh, de woning betreden zonder toestemming. Dus controle erop is niet mogelijk. Dus je bent verplicht op de huren te vertrouwen. En dat gaat in veel gevallen goed. Maar er zijn van dit soort gevallen en dat tref je dan pas aan nadat het huis verlaten is. Het stel denkt dat het zo'n 30.000 euro kost om de boel te herstellen. Het weer, in het oosten nog een bui, maar verder droog. Morgen meer zon met enkele stapelwolken. Het wordt 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 Net zo makkelijk een kwast als een microfoon Zwart-witte grondtoon, zek monochroom. Als ik gewoon ongewoon weer de dingen beschrijf Met een pen of pencil, blok of linnen te lijf. Voor een verfrissende kijk of vele visuele raps Verbale visies, verf en het beeld dat ik schep Je hebt zo lang het beeld dat ik heb Mededeeld in de pret van wie de zo veel hebt En zo tel ik rap, kleur, composities de door een oog, ooglens als graffiti. Met en visies in vloeiend strakke vormen Scherp bij de hoeken abstract strakke normen dit vak me als jaren van ontwikkeling Wikkel hard werken, maar laat dan dan de schikker in En ja, ik erin en laat je niet meer los Dus doe ik uit de toeken deze plaat die ik bos. Virtuele, visuele, lyriek, Tekstuele, techniek of zieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek In schilderijen, rijm, zoals muziek op het doek in Virtuele, visuele, lyriek, Tekstuele, techniek of zieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek In schilderijen, rijm, zoals muziek op het doek He's killer on the rapper op de laten zonder hinderlijke geklepper We zien het hieten plekken. Als streken op het canvas. Antieke pas voor de betere klankkast. Mike in vast, zisselt op de hi head. Jammer met een pennetje of tikkant op een iPad. En mijn best als de boel uit de hand loopt. Ga zo achterover tot de boel weer een kant loopt. Goed tot de rand loopt, tot het compleet is. Vluwer in de verf wat in blacklight te vreed is. Hoe dit dan heet is, muziek op het doek. Schilder onder verhalen met technieken op doek. Tot ik zie wat ik zoek en we pieken op papier technieken voor klassiekertjes hier Ik grafiet uw plezier, van vinyl tot de keel Van tempera tot tempera met hart en ziel Virtuele, visuele, lyriek, tekstuele techniek de zieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek Ik schilderij en rijm, zoals muziek op het doek in Virtuele, visuele, lyriek, tekstuele techniek de zieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek Ik schilderijen en rijm, zoals muziek op het doek Kijk maar m'n mooie na, muziek op het doek Kijk mama mooi met mijn schieke potoek Kijk mama mooi met mijn schieke potoek Kijk mama mooi met mijn schieke Iets promoten deed je zelf niet. Hè? Want ik heb je niks horen zeggen over sociale media en zo. Was dat meer van de laatste tijd? Nou ja, we hebben het nu vooral over onze repositie gehad. En toen ja. bestond eigenlijk nog helemaal geen social media. Pas in, in onze laatste jaren begon dat een beetje ja, ja. op te komen. Okay. Dus wij zijn ook nooit zo van uh, de YouTube uh, clipjes en al die dingen hm. geweest. Dus dat heb ik later meer in mijn solo carrière uh, is dat meer op mijn pad gekomen. Maar natuurlijk, kijk, social media is hartstikke handig als je artiest bent, omdat je munt, daarmee ja. eigenlijk een soort tool in handen hebt uh, waarmee je gratis uh, jezelf kan promoten. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook weer wat het moeilijk maakt, omdat elke band en elke artiest kan dat. Dus Klopt. in het zeg maar, enorme oerwoud van... Ja. van, van aanbiedingen, moet je dan toch opzien uh, te ja. vallen. Hoe kom je boven het maaiveld uit ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Zeker als je het uh, expres wil gaan proberen. Ja. Ik, ik, ik, ik geloof wat dat betreft heel erg in authenticiteit. Ik denk als je gewoon lekker eigenwijs bent en gewoon als een echte kunstenaar maakt wat je voelt dat je moet maken, dat dan automatisch uh, je werk... Uh, wel een soort extra elan krijgt... waardoor je de potentie hebt om boven het, ma okay, het maaiveld uit ja. te steken. Maar ik denk als je heel bewust gaat nadenken nee. van... hoe kan ik nu iets maken wat opvalt? Ja, dan ga je heel geforceerd uh, te werken, okay. lijkt mij. Ik vind het leuk dat je het zegt. Dus je hebt het gevoel dat je muziek, bepaalde muziek moet maken of zo. Zeker, tieker, ja, ja, voor mij is het muziek maken, zeker teksten schrijven, altijd wel een soort uitlaatklep geweest. Ah, okay. En het, het helpt je ook bij het vormen van je eigen meningen. Want je bent eigenlijk letterlijk en figuurlijk bezig met gewoon je meningen op een rijtje te zetten. En zo sterk ja, mogelijk te verwoorden. Waar. En ja. het, het, het is zeker als, als je puber bent, is het ook wel een heel dankbaar proces om, uh, om ja. teksten te schrijven. En ja. Uh, ja het is ook wel heel leuk om dan later nog. Uh, ja naar terug te kijken en zo. En van elk dat nummer is. dat ik ooit heb geschreven... weet ik nog precies ook hoe ik me voelde... op het moment dat ik het schreef. Omdat het wat dat betreft echt een soort momentopname... Ja, ja, ja. bijna uit een dagboek is als het ja. ware. Van, oh ja, toen dacht ik zo en zo... en toen schreef ik dat. Dus okay. dat vind ik het leuke eraan. Ja. Dat je af en toe gewoon dingen uit je jeugd weer voorbij hoort ja. komen. En is kun, je, ja. Ja, kun je daar iets over zeggen? Over dat proces van die... tot van die teksten. <coughs> Nou ja, Want nou, je maakt het dan uh, nou, nog even teruggrijpen naar een Ooster portie. Uh, het, het, het begint meestal met een gedachte of een gevoel. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan bijvoorbeeld, kijk, heel veel hitjes die ontstaan omdat iemand verliefd is of liefdesverdriet hebt. En die gaan er dan over schrijven. Dat is natuurlijk zeg maar de klassieker. Maar bij hiphop zie je ook vaak dat je bijvoorbeeld hebt dat iemand zich heel erg aan een situatie irriteert. En gewoon uit irritatie uh, gaan schrijven. En dan krijg je zoiets als de message over de situatie in de ghetto of wat dan ook. Dus het, het begint altijd wel met, met een gedachte of een gevoel. Of dat je een statement wilt maken. En dat ga je natuurlijk uh, voor jezelf zo goed mogelijk proberen neer te zetten en uit te bouwen. Ja, en dan ga je dat creatieve proces in. Dan, uh, Ga je met iemand muziek erop componeren. Of ook heel vaak gebeurt het andersom. Dat een componist een hele vette beat hebt gemaakt. En zegt, goh, kan jij daar een tekst op schrijven? En dan, dan ga je vaak samen in een studio uh, rommelen. Dus het is vaak een heel natuurlijke uh, proces eigenlijk. Waarin je in el elkaar ook in stimuleert. En het leuke van met andere mensen samenwerken vind ik. Is dat je als je aan iets begint vaak ook niet weet hoe het gaat eindigen. En dat zou je wel hebben als je bijvoorbeeld echt alles alleen doet. Maar dat zei ik al toen jullie binnenkwamen. Ik, ik heb expres nooit willen leren hoe ik beats moet maken aan de computer. Ik zou het wel kunnen. Dan moet ik me in die software gaan verdiepen. Maar dan zou ik echt een soort eenzame kluizenaar worden. Die de hele dag alles in zijn eentje zit te doen. Weet je wel. En ik vind het ook wel fijn dat uh, hiphop me nu op bepaalde manieren ook dwingt om gewoon... Andere mensen op te zoeken, samen te werken... de studio in te duiken... en, en weet je wel, ook samen ja. nummers inreppen. Ja, dat maakt het wel te gek. En ook meer een soort sociaal uh, fenomeen. Ja, ja. En, die, en die teksten die vloeien hier één keer uit? Of ben je daar lang mee bezig om dat passend te maken? Um. Want, uh, nou ja, in het verleden dat, dat, battelen, hè? En, en, ja. dat je ook die teksten die borrelen gewoon op en je ja. probeert iemand de loef af te steken. Ja, dat, dat kan. kan ik me ook ja, voorstellen ja, ja. dat je als je een tekst aan het schrijven bent over een bepaald thema, dat je denkt van nou zo en zo. En dat vloeit er in één keer uit, maar dat, ik ja. weet niet hoe dat werkt. Nou, maar het je schrijf het als... net zo. Kijk, soms heb je een nummer wat al bijna voor op je tong ligt en die schrijf je dan in een paar uren zo hoppakee, eruit. En soms heb je een nummer uh, waar je echt inhoudelijk heel erg uh, de diepte bij in wil gaan. En ook echt um, zeg maar ook voorwerk moet verrichten om bepaalde feiten te verifiëren. Ik noem maar wat. En dan ben je soms echt wel wekenlang met één tekst bezig. Om gewoon echt goed onderbouwd voor de dag te komen. Dus dat, dat verschilt heel erg. Maar als je iets schrijft dat heel dicht bij jezelf ligt. Over je eigen emotie of zo. Ja dan kan je theoretisch in een uurtje klaar zijn. Maar rolt hij er zo uit? Of? Ja, ik hoorde bijvoorbeeld toevallig laatst... een uh, interview met Harry Jekkers. Die, die had het toen over uh, zijn grote hit van Over de Muur. Een, ja. een van de mooiste ja. Nederlandstalige nummers ooit... als je het mij vraagt. Die had hij echt gewoon aan de keukentafel... in een uurtje zo hop in één keer uh, opgeschreven, ja. zei hij. Omdat hij op dat moment... Dat zo voelde. En ze uh, en, en het ook op korte termijn nodig. En hij dacht, ik probeer gewoon uh, zo'n tekst te schrijven. En zo zie je maar dat soms heb je gewoon een soort briljant moment, dat het zo in één keer eruit uh, rolt. Ja. Ja. Het, het, het, Vergezocht is niet altijd beter. Surprise, surprise! So you rub your eyes. Never knew you the yes, so cool as eyes. Hit a fight then, papa. Ducks categorize us as heart cries. That's a lie. We je vroege nummers beluisterd. Kun je dat nu nog heel goed beluisteren? Denk je, nou het zit goed in elkaar. Of denk je nou ik kan wel horen dat het begintijd is dat Zeker. ik nog aan het, aan het zoeken was. Ja, tuurlijk. Ja, vooral dat laatste. Ik ben altijd heel erg kritisch op mijn eigen werk. En op het moment dat ik een plaat maak, ben ik er heel intensief uh, mee bezig. Tot en met de, de persing aan toe, zeg maar. En als die dan uitkomt die plaat, moet ik hem tot vervelendst toe uh, draaien... om die nummers uit mijn hoofd te leren om het live te doen. En dan na zo'n live tour... dan ben ik ook echt wel helemaal klaar met zo'n plaat. En dan draai ik hem eigenlijk bijna nooit meer. En dat nee. kunnen andere mensen die... Er bestaan echt mensen die mijn muziek... tot op de dag van vandaag elke dag draaien. En ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar het grappige is dat zij zich voor mij niet kunnen voorstellen... dat ik mijn eigen muziek nooit draai. Maar het nee. is meer omdat... Ik zit met mijn hoofd meer in het creatieve proces. Dus als voor mij één plaat of een toer is ja. afgerond... ben ja. ik alweer heel erg met het nieuwe bezig. En ja, je probeert altijd gewoon je, je, je oudere werk te ver verbeteren, eigenlijk te toppen... Ja. Ja. Maar het is ook dat je zegt dat je schilderijen kan verkopen. Hè? Eigenlijk zie je als het klaar is, als het ja. schilder af is, nou, dan mag hij weg. Dan ga je ja, ik had, heb ja. Het, daar heb ik ook nooit moeite nee. mee gehad. Nee. Nee. Ik, ik ken ook mensen die, die, die kunnen het bijna niet over hun hart verkrijgen nee. om hun eigen tekening of schilderijen te verkopen. Nee. En die zitten daar als het ware bovenop. Ja. Maar ik maak ze wel echt met de intentie om uh, aan de muur te hangen. En het liefst ja. bij iemand die het waardeert. Ja. Dus ja, dat vind ik ja, dan ja. Alleen maar, ik vind het een heel groot compliment. Ook als iemand een schilderij bij mij komt kopen die ja. die waardeert. Omdat ik dan ook weet dat zo'n doek waar je toch een stukje van je ziel in hebt gelegd. Een, een, een leuk baasje krijgt, om het zomaar te noemen. Ja. Een mooie ja, plek een baas, boven ja. de bank bij iemand. Uh, ja. En het is ook weer een vorm van promotie. Want als die persoon bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje geeft. Dan zitten er toch twintig mensen naar zo'n doek ja. te kijken. Terwijl ja. als ik hem hier in de opslag heb staan, dan ziet geen hond het. Nee. Nee. Dus uh, ik, ik heb altijd zoiets van, uh, laat maar lekker hangen die doek. Ja, Ben je ook nog andere stijlen gaan doen of is het altijd rap geweest? Of, uh... Jawel, maar ja. omdat rap dus puur een vocale vorm is, kan je in principe overal op rappen. Ik heb zeg maar met ska-bandjes gerept, met, met reggae, met, met metal, met punk, met hardcore. Zelfs met complete blazersorkesten, uh, met, met okay. klassieke ja. opstellingen en met... Je kan het zo gek niet bedenken of je kan erop rappen natuurlijk. Klassiek ook, okay. ja. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk heb ik alle genres wel gedaan. Maar altijd rappend. Eh, altijd rappend, ja. Oh, okay. Ja, ik ben niet echt een, een, een zangtalent. Okay. <laughs> ja. ik, ik, ik kan wel zeg maar een heel eenvoudig refreintje zingen of zo. <laughs> maar vaak wil ik dat ook niet eens. Omdat ik probeer altijd wel de, de rap in zijn pure vorm te houden ah, eigenlijk. Oké. Okay. We waren bij de top 100 van Oster Portie. En de, ja. de keuze van de fans daarin. Ja, ja dat, was, dat was eigenlijk een soort initiatief. Wat destijds vanuit de plaatsenmaatschappij werd geïnitieerd. Die al onze oude rechten had gekocht. Van onze voormalige platenbaas. Saskia van Jax. Dat is uiteindelijk naar Cloud9 gegaan. Die, die hadden het idee om een top 100 verzamelalbum van ons uit te brengen. En was natuurlijk de vraag van, goh, welke honderd nummers? Ja, dat is moeilijk. En toen hadden ze bedacht van, nou, we gaan gewoon de fans laten stemmen. Dus uh, ja, en dat vond ik wel heel cool. Ik vond het wel heel interessant om na al die jaren eens een keer een soort hele lijst te zien van wat de fans nou de, de meest interessante nummers vonden. Ja. En wat vond je van het resultaat? Ik was het in grote lijnen wel met z'n eens. Ja? Ik vond het een mooie top 100, ja. Ja, dan moet je toch een hoop, een hoop platen gemaakt hebben. Zeker, ja. Ik ben ja. Uh, aardig productief geweest met ja. Osdoroportie. Het was eigenlijk wel elk, elk jaar bijna wel een, een album of een, een EP. Oh, te gek, ja. Ja. ja. En hebben jullie veel opgetreden eigenlijk? Ja, heel ja? veel. Ja, in, in de rustige tijden zeg maar uh, één keer per week. Maar in de, in de drukke jaren soms wel vier keer per week. Zo, dus ja. dan, dan heb je het al gauw in twintig jaar over duizenden optredens. Ja, zeker. En allemaal in Nederland wel? Nee, uh, grotendeels wel. Maar we hebben ook in België veel gespeeld. En zelfs uh, Spanje, Frankrijk en uh, Amerika wel uh, ja? af en toe okay. een uitschietertje. Ja, ja, wat leuk. Ja, ja, ja was heel leuk. Lijkt wel een mooie ervaring dan. Inderdaad. Ja, zeker, zeker. Dat vergeet je nooit meer, dat soort gekke oh, uitstapjes. Wel in Amerika Nederlands rap. Ja, ja in het Nederlands. Ja, dat ja, nee, nee. ja, was geen hond natuurlijk nee. in New York, want niemand kent ons daar. Maar het feit dat je daar staat, dat is ja. met zo'n internationaal uitwisselseminar, daar waren we oh. even zeild geraakt. Ja. Ja, dat was te gek om mee te maken. Maar we hebben sowieso met Osdoroposti... heel veel bizarre dingen meegemaakt. Vandaar dat ik op een gegeven moment dat allemaal... heb samengevat in boeken en zo. Want waar geven het zoveel... Dan geven ze een mooi voorbeeld van een bizar verhaal. Ik wil niet geloven, man. Ik hoor schijnselkeleke zulke erop. Ja, nee, Ah, Ik wil elke tunnig, maken van een plaatje maken. Ik loop een waterkistaltje en ga je gang mee. Dus ik zeg, oké, hé, doe het. Nou ik krijg toch een slappe ver. Die kan het aan de <houding> Eens in de zomertijd dan krijg ik weer de kriebel. Om een vloeitje te zwijgen zonder havering Of wie met de shit die hier verbindt Als zit als dit die aap ja Zonder gaten vol te praten met die weggen die weggen die shit Maar die echte hechte teksten niet die kromme maar die rechte En luister mee hoe jij met woorden kan geplechten Naast zijn baling zonder ballen zal ik jou naar stal en knallen Ik heb maling aangevallen die maar in een rally vallen Spoken, straat eens wie er aan de kook Smoken moken, maar ik zie niet waar de rook is Ga maar flippen, ga maar trippen Om begrippen aan te stippen Maar ga nou niet rippen, want je kan er niet aan drippen. Om de wettel om de wibber, om de marnetist Ik zou je en morgen de dokter in de gevangenis Ik de wikkel, de wikkel, de slikker, de dikken en met wikkel, de wikker wil kelen maar We gaan met u te schelen, velen Die zullen nou wel jaloers zijn En doen het domme dingen Maar dat zal er wel stoer zijn In de lach wekkel, de nekkel, de indruk wekkel Dan voel je zwarte er niet voor jou is lekker lekker Dus is het niet een je niets, die je helemaal niet Die noem je nou een van gemeente in de goeie competitie Want dat is toch wel we ja, kompetitie is nu echt het een gebrek aan het Wat net als secte zaken voel je nog een bietje. En de breek wordt aan de klimaat Tot je klaar komt in een grietje, in een liedje Dan geniet je van een dietje en een schietje. je je dan maar, Het dat kan een lekker rietje. Laat je metaforen horen, schep erop of je skills? Maar laat me niet merken je uit, dat je me uitdekt Want er heb ik ook nog even deels Ja, ik geef toe, ik heb een beetje kapzone's Maar dat komt er met de toch maar een beetje gewoon is yes. ja. Voor de meubelen en de body die voor mijn slinnen. de machines, de zinnen die voor de ruimte, dat we kunnen een betere werk beginnen. Wat deze mensen, ook de hobby die wel dat gevaar al gesport man, maar beginnen op de heffing die lullen, maar ook iedereen beoefenen kan. Wat rechters die willen het allemaal kunnen maar overnemen niet genoeg. Want deze middelen maken met die zinnen die we bomen, maar balen, maar balen, maar de meubelen wel in de kroeg Dat ze me bakken en hakken en naggen, me lammen en lachen en in en zij. want als je moet ik je nu met, met de kop versnellen, dan ben ik er wel voorbij. Kijk van de bakken, de zagen de zeven, dat je er bent Ja, vanaf ik is weg, de enige, leiding, de enige, de enige. Met de leggen en de en de noten, de decken de lopen de tonen, de tong, de rellen en de meten, de meten, de meten aan de balende, balende. Maar de super-ref vermalende, niet lekker lust vertalen. Mijn meester lust En de sterke stemmen steekt het uit. een steken onze sterke staartjes. We rappen het lucht met wilde vanzelf en zelf en verhaaltjes. Doen we een haatje. Ze de stiefjes wat, ze vinden we allemaal weg We rappen er wel op sneller maar we willen er niks mee. Denk dat er steeks van. We rappen die babbelen als een combinatie, die communicatie. En skills die vloeien met beeld en die de wild wil zijn in de datie. Actie en reactie, zonder een mis aan een fractie. Want het rijmen in het eimer hart met een kleine adie die daarvoor voor En actie. We doen de dingetjes toch vetig. Sommige rappetjes willen me net we gaan niet flikkeren zonder de hikkeren, elke rapper met destijds. Zonder de staddering hoop is beter dat is even niet meer relaxed. Maar de hexen, de rollen, de rollen die donderen over de piet, wat heb maar ik met die zijn high speed van z'n allen zinnen lief. Nou, doe maar, doe maar, doe maar, bij te doen met dit maar na, met jullie rappen, toch allemaal zo geweldig goed. Ha, ha! Ah, Geef eens een mooi Voor, uh, voorbeeld van een bizar verhaal. Mm, ja, Lowlands. Lowlands was natuurlijk... Uh, dat ja, Lowlands is, is, is sowieso een, een leuke en een bekende. Dat, dat... Ja. Ik hoor okay. het graag, ja? Nou ja, okay. ik, ik, ik, ik zit te denken hoe <laughs> kan ik dat kort en leuk samenvatten. Want een verhaal is ook meestal ook echt een verhaal. Ja. Maar laat ik het zo zeggen. Uh, Lowlands wordt achteraf wel eens onze letterlijke en figuurlijke doorbraak uh, genoemd. Okay. Zelfs uh, in een Triviant spel. We hebben het tot Triviant vragen geschopt in het spel. Ja. even die kaartjes staat op van welke band brak er in 1995 letterlijk en figuurlijk door op het Lowlands podium. <laughs> en het verhaal daarachter is, is dat we zo tekeer gingen op dat podium en dat er ook steeds meer fans bijklommen op dat podium ja. en stonden te springen in de maat van die muziek. En ja, zo'n podium was natuurlijk niet gebouwd op 300 man. Nee. Want het staat allemaal op van die stijgerpalen en zo. Dus die het, het. begon met dat het drumpodium inzakte. Want die staat op zo'n verhoger, zo'n riser. Ja. En die drummer die lag gewoon op zijn zij. Door te drummen met zijn hele drumstel. <lacht> en op een gegeven moment begon het podium helemaal te schudden en door te buigen. En iedereen raakte in paniek. En ja. mensen hingen in de, in, de, in de nok van de masten en de ja. balustrades. Het was echt een gekke huis. Het, gelukkig is het allemaal goed gegaan. Ja. Achteraf een wonder bijna dat er uh, ja, nee. geen doden zijn gevallen. Dus iedereen kon er ook om lachen achteraf. Ja. Maar oh, wat was dat heftig, zeg, dat, ja. dat optreden. Mensen die daarbij waren. En dan heb ik het over, wat is het, 25 jaar geleden of zo? Ja, 95 lang, je nee? zei, ja. Die, Ze hebben het er nog over. Als ze mij tegenkomen van, ik was daarbij bij Lowlands. <laughs> het was echt zo van, dat vergeet je nooit meer als je daarbij was. Nee, dat kan me voorstellen. Ja, dat, dat, was, wel, dat was wel heel pittig. Ik ben pas in 2000 voor het eerst naar Lowlands geweest, dus ja, 95. Ja. Ja, dat is een leuk verhaal. Ja. Toen ja. ging het er al een stuk beschaafder aan toe. Ja. Uh, Lowlands. Denk je? Ja, ja want ik, ik kan me nog herinneren dat... Um, kijk, vroeger was het allemaal vrij wild op die festivals. Maar het had je dat ongeluk met Pearl Jam op Kilde ja. Dat er een aantal mensen Klopt. werden geplet omdat het publiek ja. zo tekeer ging. En sinds, die, sinds dat incident zijn ze allerlei maatregelen gaan treffen... met dranghekken en extra security ja. en noem het allemaal maar. Ja. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Maar het is er wel een stuk saaier op geworden. Ja, die, die, die, ja. de, de rock en roll is er toen wel een beetje van afgegaan. Want toevallig viel het ook samen met dat je een gegeven moment ook niet meer mocht roken in zalen. En dus oh. ook niet meer blowen. Vroeger ja, ja. was het gewoon surfen, steeds dijven, blowen, suipen in de zalen. Gegeven. En van het ene op het andere jaar mocht het bijna niks meer. Weet je wel. Mocht je alleen maar uh, bij wijze van spreken zitten en klappen ja. en een spaatje drinken. Ik chasseer nu. Ja, maar het Uitsterkte, ja, ja. Ja, ook dat, ja, ja, ook dat. Het werd steeds strenger allemaal. En, ja. Uh, ja, vroeger, het was vroeger wel... Ja, ik klink ook als een ander lul als ik het zeg. <lacht> maar, en vroeger was het wel uh, een stuk meer rock'n'roll dan dat het nu is. Ja, ja. Ja. Meer ja. seks, drugs en rock'n'roll. Zeker, ja. Ja, nu, ja. Er mag nu gewoon bijna niks meer. En, en nu met... Ook nog met corona mag er helemaal ja, geen ah, nee, nee, nee, fuck nee, nee, nee, nee, meer natuurlijk. Nee. Nu is het helemaal nee, een, nee. Een, ja. een, een brave bedoeling geworden. Maar je, je hoeft nog net niet zo'n vee-oorbel in je oor <laughs> om uh, binnen nee, te na, komen. Ja, ja. Weet je? Dus ja, we gaan het een heen? Bandje, ja. Ja, ja, dat is waar, ja. Nou ja, hopelijk komt het weer een beetje terug uh, straks. Maar drugs is er nooit last van gehad of nooit gebruikt of zo? Of in die tijd? of? Nou, ja, nou. we hebben heel wat afgebloot. Uh, ik denk ja? dat we hele plantages hebben opgerold. <laughs> maar uh, drugs is nooit zo ons ding uh, geweest. Dat, nee, dat, nee. Dat, dat kwam in onze scene ook eigenlijk niet of nauwelijks voor. Niet in de rap scene, nee? Nee, nee er nee. werd ongelooflijk veel bier gezopen en gebloot. Ja? En op die manier bleef het ook allemaal... zeg maar nog redelijk binnen ja, ja. de perken. Hoewel we ook wel met dronken... Rodis en fans hele gekke dingen... hebben meegemaakt. Maar wij waren... nooit zo van de harddrugs, Nee, want dat, dat is... meestal ook wel, zeg maar, het punt... waarop bands echt gaan uitglijden. En waarop ja. het, waarmee het echt fout gaat. Ja. En waarmee je gewoon... of uh, ja, mensen in het ziekenhuis... of een grafkist krijgt, of... de ja, grootste ja. ruzies uitbreken, ja. of... weet je wel, het... Uh, Zeg maar geld, drugs en vrouwen zijn meestal de, Sex, luxe, de, de, de drie, de drie <laughs> elementen waarop de meeste bandjes uit elkaar gaan. Ja, qua geld ook en inderdaad. Zo. Ja. ja, geld, vrouwen ja. en drugs. Daar gaat het ga van dit mis mee. Maar een mooie tijd geweest. Zeker, zeker. Ja. ja, en daarna ook hoor. Ik heb ook solo uh, hartstikke mooie, leuke dingen meegemaakt. En ook met mijn projecten, weet je wel. Onderhonden, Beatbusters, Blender, mijn, mijn jazzproject. En ik heb allerlei verschillende genres en projecten gedaan. En, en elk, elke groep, project of genre waar ik in zat, had ook zo zijn eigen genres. Ja. Dus ik, ik ben wel blij dat ik dat allemaal gedaan en geprobeerd heb. Ook een jazzproject? Ja, Blender. blender. Uh, wat dan ook weer een afkorting was. We geven Blender met een omgekeerde E. Zo, BL3. Ja. En dat stond dan voor het Bas van Lier trio. En die ene rapper. <laughs> dus het was eigenlijk een trio en een rapper. <laughs> okay. ja, ja. Maar je hebt dus met een hele hoop mensen samengewerkt. Zeker, ja. Echt heel veel mensen. En uh, ik heb daar ook nooit mijn best voor gedaan. Want ik ken dus heel veel uh, mensen. Producers, rappers, muzikanten. Die heel erg lopen te lobbyen om met al hun grote helden samen ja. te werken. En ja, bij mij, dat zit gewoon niet in mijn karakter, zeg maar. Dus ik heb altijd meer zo van... ik vind het leuk om met andere mensen samen te werken... maar het moet vanzelf gaan. Je moet okay. iemand echt spontaan tegenkomen... en het, ja. de samenwerking moet spontaan ter sprake komen. En dan, dan, dan gaat het ook echt van een leie dakje okay. meestal. Ja. Ik ben nooit zo van de vooropgezette plannetjes. Het is de letter B, de letter L en dan de trio De initialen van het Bas van Lee Trio, en dan een ende de D, De E, de R, die ene rapper Stop alle letters in de blender en we klinken lekker Onze piloot op deze vlucht Het is de pianist, geef hem een vleugel En hij vliegt hem als een nieuwe kist Hij laat je horen wat zijn vingers met die toetsen kunnen En ook de muzikale zaken Weet hij goed te runnen, we brengen jazz En rap samen laat het puur knallen Zoals die fan met goede grutte grote vuurballen. je hoort hem spelen en ik weet Dat jij aan maar kan, je kan niet vonken met Van Lier op de piano, man. En als je denkt, dan komt die rapper in de jazz flikken. We komen hier op potje muziek, alle ass kicken. We rocken pittiger de rockers die een pit bouwen. Want dit is blinder. laat een shit houden. Check out de beats, u wel gebracht door een topdrummer Hij maakt en het de plekken nog een topnummer Hij laat de bandels kleppen en de dikke trom troma. Hij geeft de richting aan de ritmes door te tomtommen Hij laat de kick drum kicken en de snare snappen In alle stijlen, maar het beste kan niet jazz mappen Ik voel het ritme en ik deponeer mijn lettergrepen. En ook de basis in de beat die worden net gegrepen Hij laat de lopjes lekker lopen als een hoela hoepel Laat mij maar lullen, want het samenspel is lastig soepel De combinatie van dit pure spel is fijn Die man die blijft maar klappen als een duur als konijns. De strakke basis voor de lijnen die ik wil spitten. Met veel zo'n zelfs als je opa kan niet stilzitten. We rocken pittig aan de rockers die een pit bouwen. Want dit is Blender, laat even shit houden. En dan als laatste de man achter de contrabas En niet missen was zijn vakmanschap die komt van pas. Hoor de ervaring, de souplesse en zijn vaardigheden. Unieke stijlen, muzikale eigenaardigheden. Bekend als bisonkit, omdat die man zo hakken kan. Dat hij ze nu en dan zijn dame weer eens plakken kan. Hij mag wel op gaan passen, dat hij niet zo hard ramt. Dat zijn vingers vlammen schieten en niet zo zijn bas brandt. Maar lekker spelen kan hij ook wel zonder bladeren vindt. Omdat hij met zijn vingers soepel over snaren rent. Jezelf als vrouw was en je loes op deze vingermeester. Hij legt zijn in elke groove en dus een zwindelt meester. Je hoort een lage tonen trillend uit de speakers blazen. En met mijn reps bij zullen we heel de klief verpassen. We rocken pittig dan rockers die een pit bouwen. Want dit is Blender, Laat een shit houden. Af vroeg uit die tijd, uh, we hadden het net over al die optredens uh, met Osterportie en uh, overal en nergens. Ja. Merkte je dan ook nog in die tijd dat je in bepaalde delen van het land uh, wat minder welkom was? Hè? Ik, ik kan me de animositeit tussen Rotterdam en Amsterdam uh, voorstellen. Of werkt dat helemaal niet zo in de zin? De, in de niet, niet echt, omdat, kijk, wij waren wel echt een typisch Amsterdamse groep. En dat staken we ook niet onder stoelen of banken. Maar in onze teksten. Uh, Profileerden we ons niet uh, heel sterk als, als uh, voetbalsupporters of zo, weet je wel. Dus het is, was nou niet zo dat als we in Rotterdam uh, speelden dat er allemaal Boze feyenoord aanhangers er stonden. Ja. Dat waren gewoon echt de muziekliefhebbers. Ja. We hebben wel één keer een nummer gemaakt, dit heette NEP Supporters. En het ging juist over van die klootzakken die zichzelf dan supporters noemen. Maar ondertussen dan de hele tijd alleen maar de boel kort en klein slaan en ja. lopen te klieren. Dus de, ja, de, wat voor supporter ben je dan? Dat, dat ging daar een beetje over. Dus dat, dat, ja, daar was het statement ook wel meegemaakt natuurlijk. Maar nee, het was niet zo dat we in bepaalde plekken meer tegenstanders hadden of voorstanders dan andere plekken. Het was juist wel heel erg... Uh, ja, verbonden met... Uh, ja, ja, en, doordat en, die muziek... Je, ja. je, je merkt wel dat... dat uh, elk deel van Nederland een beetje zijn eigen... karakter hebt, als je ja. heel vaak het rondje maakt. Dat, dat is dan wel weer heel leuk. Bijvoorbeeld de, de, de West-Friese... die zijn wat, wat, wat stugger. Die, de, wat, die, dat duurt wat langer... voordat die loskomen. Maar als ze dan loskomen, dan gaan ze ook echt goed tekeer. Terwijl in het zuiden zijn ze allemaal wat, wat jovialer. En, wat, en daar, ga, daar staan ze echt veel eerder te hossen. Daar hebben ze meer, denk ik, die carnavalsmentaliteit. En zo heb je gewoon, zeg maar... Ja, gewoon uh, bepaalde delen van Nederland... dat je van tevoren al weet van... Oh, als je daar en daar en daar gaat... kan je dat een beetje verwachten. En dat maakt het vaak ook wel weer, weer grappig, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja. Heb je nog dromen? Of... Of andere vragen. Waar ben je trots op? Uh, nou ja, trots op gewoon eigenlijk de, de, de diversiteit van creativiteit. Waarmee ik me altijd heb kunnen uiten. En uh, dat doe ik nog steeds met heel veel liefde en plezier. en ja. ik, ik vind het leuk dat ik gelukkig daardoor ook nu. Nu ik zeg maar ook de, de nieuwe eisen die corona stelt. Aan, en, en de, en de QR-code niet te vergeten aan artiesten tegenwoordig. Waar ik me ook niet kan, mee kan verenigen. Omdat ik heb altijd teksten gemaakt die tegen discriminatie waren. Tegen uitsluiting. Uh, nou, ga zo maar door. Ik kan het ja. gewoon niet verenigen. Dus ik zie het voorlopig niet gebeuren dat ik nog ga optreden. Dus ik ben heel blij dat ik door die diversiteit... dan ook nu heel makkelijk gewoon een switch kan maken. Van nou, oké, okay, als ik niet meer mag optreden... ga ik gewoon schilderen en schrijven. Ja. En, uh, dus daar ben ik trots op en dankbaar voor dat ik dat kan doen. Ja, zeker. En dromen. Ja, wil je nog dromen. Doen? Eigenlijk, als ik iets wil op creatief gebied, dan doe ik het gewoon. En dus okay. ik, heb, ik heb niet ja. bepaalde dromen van, goh, ik zou nog een, ik noem maar wat, een film willen maken of zo, want dan zou ik het gewoon gaan doen. Zo, ja, ja. zo, zo ja. makkelijk en ja. zelfverzekerd ben ik wel geworden op creatief uh, gebied. Maar. Um, en ik heb ook niet bepaalde mensen waar ik per se mee wil werken. Okay. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel vet vinden... als iemand een keer mijn schilderijen en tekeningen zou gebruiken... om bijvoorbeeld een tekenfilm van te maken okay. of zo. Dat, ja. dat, zou me, dat zou ik dan zelf niet kunnen. Maar okay. Misschien wel aan meewerken, maar dat lijkt me wel te gek. Of Al is het maar een videoclip van drie minuten. ja. Ja, ja. ja. Er altijd van kunnen leven, van ja, ja. Nou, ik heb dus vanaf 1994 kunnen leven van mijn muziek. En sinds corona uh, probeer ik echt puur van uh, tekenen en schilderen te leven. En ik heb een online winkel waarin ik ook mijn tekeningen en schilderijen verkoop. En uh, ja, daar, daar probeer ik echt uh, mijn hoofd mee uh, boven water te houden. Tegenwoordig, hoe heet die site? Uh, gewoon defp.nl, oh, okay. lekker makkelijk. Ja. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk gewoon ook mijn boek en dat soort dingen, weet je wel, die ik probeer te verkopen. En uh, uh, nog oude merchandise, zelfs van vroeger, cd'tjes en dat soort dingen, uit de oost tijd dus en, en mooi om mijn winkeltje mee uh, aan te leggen, zeg maar, ja. weet je wel. Dus ja, dat, uh, alles bij elkaar. Uh, heb ik een winkeltje dat redelijk loopt. Voor, want ik doe het natuurlijk ook als, als eenmanszaak, uh, weet je wel. Dus ja. wat dat betreft uh, is het ook heel overzichtelijk wat ik nu doe. Ja. Maar je hebt het leuk voor elkaar. Je woont het mooi. Huh? Zeker, ja. Ik mag niet klaar. Nee. Ja. Nou ja, je hoorde toch altijd dat, dat heel veel artiesten gewoon lastig hadden om alleen van hun muziek te bestaan. Dat is ook nou, nou Het lastig. voordeel dat je, dat je ja. wat... wat, wat ja, ik ben altijd heel erg uh, ijverig uh, geweest, weet je wel. Dus ik, ik, ik heb meeste muzikanten, die, die leven ook dan van één band of één project. En ik heb altijd meerdere projecten naast elkaar gedaan. En daarnaast altijd ook uh, heel veel merchandise gemaakt en... Uh, tekeningen en schilderijen gemaakt... En, en noem alles. Maar ik was, ik was eigenlijk ja, altijd breder, al heel divers... Ja. en creatief bezig. Dus ja. voor mij is het allemaal vrij natuurlijk... in elkaar ja. overgevloeid. Ja. Ja, dat zie je toch vaak, hè? Dat, dat muzikanten... niet alleen muzikant zijn... maar ook schilder en schrijver... En, of, ja. of grafisch vormgever... Uh, ja, omdat het, het, het denkproces... Uh, verschilt niet zoveel. Met of je nou muziek maakt, een tekst schrijft... of een schilderij. Omdat wat je eigenlijk doet is... je bedenkt iets in je hoofd... waar je enthousiast uh, over wordt. En dat probeer je dan... tastbaar, hoorbaar of zichtbaar te maken. En dat proces wat daarbij komt kijken, dat... ja, dat verschilt niet zoveel. Dat is gewoon... Uh, van, eigenlijk wil je iemand laten meedelen... in de pret die jij in je hoofd hebt... En uh, dan zit er een nummer of een melodietje in je hoofd. En dan ga je dat gewoon spelen of maken. En dan uh, hoor wat ik gemaakt heb, weet je ja. wel. Dat, dat is ook het, het, leuke, het leuke er eigenlijk aan. Maar kan aan het startpunt dan ook een schilderij zijn? En dat je daar een tekst of muziek... Of... Ja, ja. Want ik heb bijvoorbeeld uh, mijn laatste album... is wat dat betreft echt een soort symbiose tussen teksten en schilderijen. Ik heb van sommige uh, schilderijen... of eigenlijk de meeste heb ik de uh, teksten gemaakt... die Passen bij de schilderijen. En Dat zijn dan coupletten geworden. En die coupletten laten weer nummers. En in een paar enkele gevallen. had ik al een tekst en heb ik weer. Uh, of nee, zeg ik het nu andersom? Had ik al de schilderijen. had ik de tekst bij de schilderij gemaakt of andersom? Maar in de meeste gevallen zijn de teksten bij de schilderijen gemaakt. Nee, andersom. Ik haal alles door elkaar. Doen, sorry. <laughs> dat, dat heb je als je alles door elkaar... <laughs> de schilderijen bij de teksten. Ja, de schilderijen bij ja, de, de teksten. Bij de meeste nummers, we hebben het nu over gevat in 16 bars... zijn de teksten bij de schilderijen gemaakt. Nu zeg ik het goed. Oh, oké. Okay. Ja. Lijkt me logischer, ja. Ja, en het kwam ja. eigenlijk omdat ik had gegeven een expo en dan moet je altijd van die bordjes maken die dan onder je schilderijen ja. hangen en er staat meestal de titel van het doek op de manier, de, manier. het formaat en de prijs ja. hele summere informatie en ik dacht van ja het is eigenlijk veel cooler als je echt een beetje een soort inkijkje geeft in een tekst waar het doek over gaat want de meeste van mijn ja. doeken betekenen ook echt wel iets en als dat dan op ruim kan, is het helemaal te gek. Dat ik yeah. een soort gedichtjes bij Doeken maakt. En toen oh, ik daar wel. eenmaal mee bezig was... toen dacht ik ineens van... wow, die gedichtjes, dat zijn eigenlijk ook weer een soort raps. Dus als ik die als coupletten behandel... en daar yeah. nummers van maak... dan haakt ineens alles wat ik doe... haakt in elkaar. Zowel het muzikale, het schrijven als het visuele. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen... van uh, dat album, gevat in 16 bars. En dat heb nog jarenlang in mijn hoofd gedobberd eigenlijk voordat ik het echt ben gaan maken. Dus toen ik uiteindelijk dat project af had, was ik wel heel blij en heel trots en ook ontzettend uh, verheugd op de tour, want er was al een hele tour geboekt. Okay. En precies ja, op het moment ja. dat ik zou beginnen met die tour, ja. ja toen kwam dus corona om de hoek kijken. Oh, ja, ja. En toen uh, viel dus het hele plan in het water ging mijn inkomsten naar 0 euro. Ja. En uh, toen had ik zoiets van, ja, ik ben nu toch zo met het schilderen bezig geweest. Met ja. het album. Laat ik nu nog daar maar helemaal die uh, ja. overstap gaan maken. Dus zodoende ja, eigenlijk. Ja. Ik vind het erg mooi gelukt. Vind... Dank je wel. Ja. ja, ik ben, wat dat betreft, je vroeg van waar ben je trots op? Ja. Dat album, gevat in 16 bars, is denk ik van alles wat ik gemaakt heb, wel waar ik het meest uh, trots okay. op ben. Ja. Om, juist omdat al mijn skills daarin samenkomen ja, en het ja. ook heel persoonlijk wordt daardoor. Absoluut. En met tak heb ik een stijl gepakt En verkapt en vertakt Zodat mijn pijl niet zakt Dus pak je shit maar in, er zit geen pit meer in Want als ik dit begin, komt er geen shit meer in Het gebied van taal, ik houd niet van kalm Maar sta niet voor paal, als ik mijn lied verhaal In deze rap-rijmstijl, want ik heb mijn stijl Uit een vette rijm als ik een vette rijmkuil, Ja, Het verbaalverhaal kan beginnen Ik verwoord de woorden en verzin de zinnen die we deden En ik de kan ontleden om de reden van een zinsnede te ontkleden de radio met een napalmwallen want als ik een neus van hit zat dan was ik wel de zalm dus kalm maar shit ontstond onder de grond want ook zonder die stront kom ik bijzonder goed rond dus slaag je slag van dag te dag en ik graaf je graf als ik jou graag mag ik schep nu het zand in overmoed want bij App is een strand in overvloed goed je hebt hoop op een leven na de dood maar is het daar niet idioot om dood te gaan? Kloot wel of je na nou verkeerd verkeerd Of wordt vereerd dood Word je ten zeerste meer gewaardeerd Wat een zorg maar dag. Morgen komt weer een dag Dat je deze dore dag niet meer van zorgen mag De doop waar ik op hoop Die droop en kroop Laat de mondjes mondjesmaat van de straat De pessimist verwijt de ketel wel Dat hij zwart ziet Maar je praat over de finish Als je nog niet eens een start ziet Maar geen stress door secure techniek Dit is rap, dit is jazz, dit It's beautiful to me, see Ik dacht je voor, ga maar na, ik ging je voor Doe maar na, ik deed je voor, hoe deze lor het beetje voor Beetje voor elkaar kreeg, dat jij me aankeek spreek na dit uiteindelijk nakeek En afzag, want ik neem een afslag Waar ik zelf af mag en zo mijn eigen weg afrag Want de weg als leven loopt altijd dood Alleen diegenen die je wijken, zijn voor altijd groot En oneindig, maar wat is daarvan dan de zin? Want iets dat oneindig is, heeft dan toch geen begin? En niets wat niet begint, heeft dat toch ook geen einde? Is zo'n eindigheid niets, of is niets zo'n eindig? Fuck it, soms denk ik, nu denk ik iets Maar als ik daar dan over nadenk, denk ik eigenlijk niets Het is net als dat je droomt, dat je ligt te dromen Denk omdat je alles door hebt, lig je toch volkomen Hulpeloos te slapen in de realiteit Terwijl een wereld van gedachten je ware leven leidt. Dus meeloper, jij bent pas een echte meeloper Als je met anti-meelopers meegaat lopen Tot te zeggen dat je mede meelopers meelopen En ze open op respect van een voorloper. Hopen. Dit is de tijd van nationaliteit en creativiteit en vaardigheid Die deze tijd bevrijdt van criminaliteit en negativiteit en onzekerheid Dus strijd voor jezelf en een perfecte omgeving Want directe omgeving is directe beleving Het gaat er inderdaad om dat jij erbij stilstaat Dat jij naar stilstaat en de tijd maar doorgaat Maar geen stress door secure techniek Dit is rap, dit is jazz, dit is pure muziek aan mijn kant nog een laatste vraag. Wat vind je van de hedendaagse muziek? Hm? Ja, heel divers. En, ja. Uh, kijk, wat me opvalt van nu ten opzichte van vroeger is dat uh, vroeger had je echt scenes. En dan was je, je was een punker of je was een hardrocker en dan had je lang haar en dan liep je met een leren jas. Oh, ja. Of je was een hiphopper en je liep je bewijs verspreken met een trainingspak en een klok op je borst. Weet je wel, je had bepaalde stereotypes en zo. Maar daar voldeden mensen ook graag aan. En op, op uh, middelbaar onderwijs en op scholen zag je dus ook dat mensen door middel van t-shirts en zo Klopt. heel graag... Ja zeg maar hun identiteit... Uh, Top, maar bevestigde. Ja. Ik hoor daarbij. En wat ik wel echt typisch vind... voor de laatste tijd, vooral ook sinds internet... en alles zo makkelijk verkrijgbaar is... en ook soort of... gratis in de, de ogen van... De, de consument, is... die scheidslijn tussen al die scenes... is een beetje weggevallen... En zijn mensen tegenwoordig punker, hardrocker, hiphopper en skater in één. En is het allemaal ook muzikaal gezien steeds meer gaan samenblenden. En aan een kant is dat misschien een heel klein beetje jammer. Omdat de muziek minder puur is daardoor. Mm -hmm. En aan de andere kant vind ik het ook heel leuk en interessant. Omdat je allerlei nieuwe... Crossovers krijgt en ja. nieuwe smaakjes die er misschien toch net niet uh, waren. Dus, uh, ja. En de productie uh, uh, wordt natuurlijk steeds meer. Uh, de behapstukken, ook financieel. Vroeger als je een plaat ging opnemen, had je gewoon een, een studio van uh, een miljoen uh, ja. gulden nodig. Om met, met een hele ja. bak apparatuur om al je instrumenten en sporen, ja. dingen op te nemen. En je sporen recorders, noem alles maar. Ja. En nu kan in feite één tiener met een computer en een softwareprogrammaatje. Kan ja. thuis gewoon uh, een hele band ja, opnemen... Zeker. bij wijze van spreken. Ja. Dus er kon nu ook veel meer talent... boven drijven dan vroeger. Dus dat vind ik ook het leuke en het interessante van nu. hoor Dat het zo divers is uh, allemaal. En uh, ja. ook totaal niet meer... leeftijds- of budgetsgebonden. Nee. Nee. nee, maar de concurrentie is daardoor ook morond, veel groter. Het aanbod morond. is gewoon veel groter. Ja, en juist omdat het aanbod... veel groter is... is denk ik ook wat nu nog... Boven dat maaiveld komt uh, uh, uitsteken in creatieve zin, is vaak ook dan echt wel erg goed. Ja, en denk hè, je dat de kwaliteit. Nou, ik heb het dus niet het over wat door de grote labels naar voren wordt gepusht, nee. want dat is natuurlijk puur promotie. En als jij uh, een paar miljoen ergens indaalt, dan kan je, uh, bij wijze van spreken, een, een droom nog verkopen. Maar zeg maar, wat echt op eigen kracht nu boven komt drijven, door talent, dat is ook wel echt goed. En dat, uh, ja, dat, dat ligt er vaak ook niet om. Ja, Want nu zie je, je bijvoorbeeld in, nou, nu, Wat nu in Amerika gebeurt, vind ik bijvoorbeeld prachtig. Dan heb je uh, bijvoorbeeld uh, Adele, wat natuurlijk een groot talent ja. is, maar ook heel erg gepusht door de platenmaatschappij. Ja. Die is zeg maar de gedoodverfde nummer één als zij uitkomt. Ja. Maar op dit moment staat ze dus overal op twee, omdat een, een hele onbekende rapper een, een nummer heeft gemaakt van uh, let's, go, let's Go, hoe heet het nou? Let's Go Byron of zo. En uh, dat is dan een soort chant. Eigenlijk, uh, uh, ik, moet het, ik moet het even uitleggen, denk ik. Uh, ja, okay. uh, er is heel veel censuur op dit moment door de corona. En in Amerika kwamen dus de, de, de, de mensen die het niet eens waren met het beleid en met Biden op het idee om tijdens belangrijke sportwedstrijden, als de Super Bowl en zo, om massaal te gaan roepen. Uh, uh, fuck you Biden, of zoiets. Nee, fuck Joe Biden, fuck ja. Joe Biden... met z'n allen, weet je wel. Ja. En dat, dat werd zo opgepikt... en zo massaal gedaan... dat, dat kon je, zeg maar, niet meer... ontkennen. En nee. nu heb waarschijnlijk iemand tegen Joe Biden gezegd. Van die dacht ook, van, schelden ze me nou uit? Weet je wat? Ze, nee, ze, zeiden, ze zeggen let's go Byron of zo. En dat, dat geloofde die natuurlijk, want hij natuurlijk. Die man is zo dement als een deur. En dat, dat is dan weer door een rapper opgepikt en die heeft daar een soort nummer van gemaakt van, uh, waarin het hele publiek schreeuwt van, of hij zou van let's go Byron en, en het publiek schreeuwt fuck Joe Biden. En dat is dus zonder promotie, zonder label, zonder wat dan ook. Ja, ja. Overal als stream op één uh, gekomen, dus dat is denk ik een prachtig voorbeeld van hoe um, ook underground uh, muziek zonder budget een heel eigen leven kan gaan ja, leiden ja. en soms dus zelfs letterlijk uh, Adele van de troon stoot. Ja. Prachtig. Ja. Mooi nummer mee te eindigen denk ik. Ja. ja. ja. ja. Alleen dat Byron weet ik niet zeker wat zegt. Herstel, Let's Go Brandon heet het. Ja. <laughs> ja, prachtig ook dat ja, zo'n ja. zo Gast dat dan ook gelooft, weet je wel? Van, uh, <laughs> uh, oh, natuurlijk, ja. Let's go, Brandon. Het schijnt dat een van die racecoureurs of zo zou heten. Of zo, van zo oh, vandaar, ja. Hondbal, dus de er de zal de vast wel een sport zijn ja, die ja. Brandon heet. Ik wil je hartstikke bedanken. Graag gedaan. Ik, ik vond het heel, heel leuk uh, om te doen. Het ja. ja. was een uh, mooi, divers en uitvoerig uh, interview, mag ja. je wel zeggen. <laughs> ja. Als er nog maar ruimte is voor muziek. Ja, so. ja. ja te gek. Ja. Dit, dit, deze vorm van radio is ook. Uh, geeft het heel zeldzaam geworden dat je nog zo de tijd krijgt om iets uitvoerig uh, te behandelen yeah. op de radio. Er zijn heel ja. veel mensen die het gewoon fijn vinden om tweeënhalf uur lang naar een goed gesprek te luisteren. Yeah. In plaats van al het vluchtige, jinek-gelul en zo. Wat je allemaal ja. knip, knip, knip. Weet je. Alles moet snel en in ja. formats van minuten passen. En uh, ja, je merkt dat mensen wel echt het tof vinden om de diepte in te gaan. Ook qua luisteren. Ja, zeker. Dus dat ja, dat, kan, ja. Dit, dit appelleert daar mooi aan. Nou, hartstikke bedankt. Dat is weer ja. een mooi compliment voor ons. Dus, uh... Ja, zeker. Dit was weer een aflevering van De Krochten. Luisteraars bedankt. Tot de volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.